7 uur Joris Stubenitski met het NOS-Journaal. Het treinverkeer rond Amsterdam komt langzaam weer op gang. Volgens de NS duurt het iets langer voordat de situatie in het noorden van het land weer normaal is. De NS streeft ernaar alle gestrande reizigers vanavond naar huis te brengen. De dienstregeling zal mogelijk vanavond en anders in de loop van morgenochtend weer normaal zijn. Door de storm van vandaag zijn bovenleidingen gebroken en bomen op het spoor beland. Het slechte weer leidt op de weg vooral bij Rotterdam... en op de A1 bij Muiden tot problemen. Bij Muiden hangen de matrixborden los. De storm van vandaag is de zwaarste sinds 1990. Op Vlieland was het een uur lang gemiddeld windkracht 11. De zwaarste windstoot van vandaag werd gemeten op Lauwersoog. Die kwam uit op 152 km per uur. Voor zover bekend is er één dode gevallen. In Amsterdam kwam een vrouw om het leven... toen ze onder een omvallende boom terechtkwam.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 De ontploffing ontstond waarschijnlijk door methaangassen in de mijn. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs... is morgen niet bij de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer. Hij wordt aan zijn arm geopereerd. Dekker viel vorige maand van zijn racefiets en liep vier botbreuken op. Tijdens een controle in het ziekenhuis bleek vandaag... dat hij nog een breuk in zijn elleboog heeft. Daar wordt hij morgen aan geopereerd. Het weer, vanavond en vannacht minder wind, ook de buiigheid neemt af...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 Ah, we hebben verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu geleidelijk op. Maar vooral aan de zuid- en oostkant van Amsterdam blijft het nog heel druk. Dat heeft te maken met de gesloten spitsstrook op de A1. En ook het feit dat er geen treinen rijden rond Amsterdam... of bijna geen treinen, dat helpt natuurlijk ook niet mee. Alles bij elkaar nog 90 kilometer file. Op die A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Muiden 7 kilometer. En vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden 8 kilometer. De A2 Eindhoven-Maastricht springt er nog uit bij Leende 6 kilometer Amsterdam ongeluk. De weg is wel weer vrij. Ontzettend druk op de A9. Van Diemen naar Alkmaar bij knooppunt Dorp 11 kilometer. En verderop bij het Rotte Polderplein nog eens 6. En van Alkmaar naar Diemen staat voor knooppunt Hodendrecht 8 kilometer. En vervolgens de Gaasperdammerweg op tot aan knooppunt Diemen nog eens 6 kilometer. En dat heeft dan weer te maken met de A1. Dat geldt ook voor de files op de A10. De langste staat daar tussen Oostdorp en knooppunt Watergavesmeer. meldt op dit moment 11, uh, 11 kilometer. De A58 Breda naar Bergen-op-Zoom. Door een kapotte Achtwagen bij de Afritvouse plantage, drie kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Het treinverkeer dat gaat nog steeds niet goed, vooral het noordwesten van het land en het noordoosten van het land rijden maar mondjesmaat treinen. De NS adviseert om de reis uit te stellen of naar alternatieve manieren van vervoer te zoeken. Alles klinkt mooier in het concertgebouw.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 Goedenavond. Onze gast zingt, schrijft teksten... en zijn lenige stem is te horen in zo'n beetje elke tekenfilm. Maar het grote publiek kent hem vooral van de musical. En dat maakt hem tot de ideale hoofdrolspeler... in de muzikale theatervoorstelling Zonneveld, Waarin hij de grote cabaretier niet imiteert, maar interpreteert. En zo klonk Wim Zonneveld nog nooit. Hier is Tony Neef... Uw presentator is Jelly Brouwer. Tony, welk schooltje was dat nou... waar jouw stem zo lekker galmde... en waar je moeder de boel schoonmaakte? Oh, wat een goede vraag. Uh, dat is... Wilgekatje of zo? Het Wilgekatje. Zoiets? In Leek. In, uh, nee, dat was in Rode. In dat, Rode. Ja. Mijn moeder maakte schoon. Ja. En elke, elke vrijdag uh, ging ik haar helpen. En dan waren die klaslokalen leeg... en dan galmde zo lekker. En dan, soms waren er juffrouwen... en die kwamen dan wel eens bij moeder van... wat kan je zo so mooi zingen. Oh. Ja... En wat zong je in die tijd? Hoe oh, oud was je? Ja, nou, toen was ik wel uh, nog gewoon 15, 16. Ik denk dat ik Engelse liedjes zong. En dan van hielp dragen. je ermee om.? Uh, tafel, de tafel schoonmaken en uh, de stoelen op de tafel daarna zetten en dat soort dingen. En om was dat uit aardigheid of omdat je ook een deel van de opbrengst kreeg? Nee, dat was, nee, ik kreeg er niks voor. Het hoorde bij mijn opvoeding. Ja. En zong je toen liedjes van Lou Reed? Oeh, nee, dat denk ik niet. Nee, dat was ik, dat was ik net even te jong. Mijn broer was meer van uh, Lou Reed. En van de stoere jongensmuziek. Ja, ja, en jij, waar hield jij van? Nou, als, ik, heel bent. als ik heel eerlijk ben. Mijn allereerste album was van Three Degrees. <laughs> Met ja. Dirty Old Man. <laughs> maar dat was heel gauw, weet ik, uh, ja, Randy Newman. Dat soort liedjes vond ik prachtig. En je zoon, je zoon, je broer werd je daardoor opgevoed muzikaal? Uh, nee, helemaal niet. Nee. Hij is, ik ben vijf jaar jonger dan hem. En dat zijn, waren twee werelden. Mijn zusje is weer acht jaar jonger dan ik. Dus dat is ook een hele andere wereld. En we hebben nooit met elkaar bemoeid. Totaal geen muzikale uh, verbanden en connecties? Nee, niet echt. Nee, nu, nu, nu zijn we heel close. Maar we hebben eigenlijk in onze jeugd weinig met elkaar te maken gehad. jij pesten mij... En toen kwam mijn zusje en dan dacht ik, ha, dan kan ik die ook pesten. Ja, en zo ja. ging het. <laughs> ja, zoiets. Ja. Zo ging het door. Ja. En uh, dan was er ook nog die fietstocht van Rode naar Leek. Want geboren ja. in Leek en opgegroeid in Rode. Rode, ja. En toen ging je naar het Nienoord College ja. in uh, Leek. Zes kilometer fietsen, zoiets. En dan ja. was je weer aan het zingen op die ja, fiets. Ja, dat was in het bos. Ik, ik deed op mijn dertiende talentenjachtjes. Want dat, dat las ik dan in de krant, kun je honderd gulden winnen. En die won ik steeds. En toen zei echt, mijn vader... Ik je dat de hele tijd? Ik won, ik won redelijk vaak, ja. En uh, toen uh, heeft mijn vader op een gegeven moment gedacht... ik moet het toch een keer meenemen naar een zangpedagoog. En die zei tegen mij, je moet nu je mond houden. Want jij krijgt de baard in de keel. En als je nu heel veel gaat zingen, dan, dan verpest je je stem. Dus ik, zogenaamd heel braaf, nooit meer gezongen. Nou, dat is niet helemaal waar, want ik ging altijd ietsje eerder dan de rest naar school, fietste ik. Want dat was door het bos, en dan had ik het bos voor me, voor me alleen. Nou, daar ging ik hoor. Zwaar romantisch <laughs> ja. verhaal dit, toch? Ja, heerlijk. Ja, ik moest altijd zingen, ik was altijd aan het zingen. En hoe ja. reageerde de gemeente daarop? Ja, ik weet wel dat wij wonen in een rijtjeshuis en dat de, de, de vrouw van vijf huizen verder uh, wel eens aankwam bellen. Zo van, oh wat zingt uw zoon toch mooi. Want ik zong altijd op de wc of in de douche, dat, in dat soort gelegenheden waar het goed gehalmde. En uh, ja, ja, nee, niemand klaagde erover of zo. En had je toen een hoge zangstem? Ja, ja, absoluut. Zo'n heintje ah. Ik was ook, ja, door heintje werd, werd bij mij ook alles wakker geschud. Toen, toen, toen dacht je, dacht dat ik, wil ik ook. Je hoeft niet meester te worden of brandweer of piloot, je kan ook zanger worden. Dat dacht ik toen. En dat zei ja. je ook hardop, of deed je dat nee, maar niet? Nee, dat heb ik gedacht. Ik schijn wel, en ik weet dat niet meer hoor... maar ooit tegen mijn moeder heb ik gezegd... mam, ik kom later op televisie. En dat heb ik één keer gezegd. Mijn moeder <laughs> heeft de schouders opgehaald. Nou, het is al wel. En later hoorde ik ook van twee schoolvriendjes... dat ik het ook wel eens had gezegd. Van, ik kom later op televisie. En wat voor voorstelling had je daar dan bij? Ja, ik denk gewoon... Meentje? Nee, ja, zoiets. Uh, of... Uh, die hadden we toen, uh, Breng die Rozen naar Sandra, Ronny Tober of weet je, dat soort types. Uh, ja, Albert West. En ik ben blij dat ik pas later uh, het serieus ben gaan nemen. Want anders was ik misschien ook echt zo'n zanger geworden. Ja? ja, denk het wel. Was ik nu aan de drank geweest, denk ik. En uh, was ik al lang uit de Een lager bal En ja, ja, was je alweer helemaal op zijn ja. retour. Want het duurde wel even. Hè? Want er kwam een ja. hele geschiedenis. Je ging nog uh, andere archeologie studeren. Ingang. Ja, dat komt omdat uh, wij uit het noorden komen. En daar is toch wel, hier is toch wel de moraal van: doe dan maar gewoon. Dat doe je gek genoeg. Mm -hmm. Mijn ouders bijvoorbeeld, die hebben elkaar ontmoet in een band. Mijn moeder was pianiste, uh, accordioniste. Uh, saxofoon speelden ze ook. Mijn vader was drummer. Oh, en... het is een heel muzikale familie. Ja, dat, dat lijkt zo, maar ik, mijn verhaal is nog niet af. <lacht> <lacht> nee, dat werd, uh, mijn moeder werd zwanger en er werd getrouwd... en alle instrumenten werden verkocht en er werd nee. nooit meer gespeeld. Ja, zo ging van, dat. Van einde verhaal. Einde Als oefening. je eenmaal de liefde van je leven hebt ontmoet... Dan begint het serieuze leven, dus dan moet je een, een, een beroep kiezen. Of, uh, en, en mama was werd huisvrouw en dat was het. Dus ze stimuleerde het ook niet echt heel erg? Nee, maar ze hebben me ook nooit eens troop breed in de, in de weg gelegd. Zeg je dat goed? Ja, dat ja, zeg je ja, volgens ja, ja. mij heel goed. Ja, ja. ja nee, ze waren altijd wel gesteund. Ze waren uh, absoluut not amused toen ik mijn studie aan de wil hing, want ik ging eigenlijk, werd verliefd op een acteur, die was gastacteur uh, bij de Compagnie, Noordercompagnie heette dat mm -hmm. toen, volgens mij. En uh, ja, toen zat ik al op een koor, een studentenkoor, en uh, toen had ik al een keer meegedaan met, met, met de playback, nee, met de soundmix show heette dat toen. Toen begon bij mij allemaal zo te Was dat als de vieze man? Ja, een vieze man. En met uh, champagne, met Houboudas. Natuurlijk. Echt, je hebt twee keer aan de sound met je Ja, hetzelfde seizoen. Ja, ja. Dus toen was het... je al twee keer op tv? Of waar dit voor. Twee keer op honderd... tv? Nee, dit was twee keer op tv. We, ook bijna... We waren eigenlijk door met een playback act. Dat was een duet van Tom Waits en Beth Midler. I Never Talk to Strangers, een prachtig liedje trouwens. En, um, maar toen hield de playback op. En we hadden ook de Peggy Lee en de vieze man... Hadden wij, ik had de stem van de vieze man van... Hey, mag ik me even graag van uh, die porno kopen, weet je wel? Had ik ingesproken op Fever in the morning. En dat, dat was omdat het het was. Dit herinner ik me opeens weer. Ja. ja. En toen kwamen wij uh, bij uh, een voorronde met Champagne mm -hmm. in Utrecht. Jacques Dancona heeft ons daar heel erg in gesteund. Minder of meer hebben we en zo, maar dat wilde we natuurlijk ook heel graag. En uh, toen werden we ontboden bij Joop van den Hennen. Die zei: Maar jij hebt die stem toch zelf ingesproken? Ja. Nou, zou je dat dan ook live kunnen doen? Ik zei: Ja, tuurlijk kan ik dat. Ja, Want we houden namelijk op met de Playback Show. Dus uh, je moet het dan live doen. Dus, en dat is ook gebeurd. En toen, uh, toen ging je los. Ja, toen toen nou, was het allemaal duidelijk. Ja, toen kwam er een, een, een, zo'n zo zakenman met zo'n regenjas. Die wilde, die wilde ons dan uh, in zijn bestand. Dan kon, werden we geboekt. Dus wij moesten dus ook een autootje kopen. We hebben een Simka gekocht van duizend gulden. En we uh, moesten altijd verdorie... We woonden in Groningen. En wie zijn al... wij? Jij en die stemmen? En Peggy Lee. Ja, en Helene ja, ja. Pinkman. Ja. Ja. Ja. En, uh, wij hadden een half uurtje gemaakt dan. Op verzoek van die man ook. En dan, ja, hij kon ons verkopen. Maar we moesten altijd naar, helemaal naar Breda... En dan waren we altijd bang dat de auto ermee op zou houden. Ze gingen heel vaak om vijf uur al weg om ergens in elf uur op te treden. En dan stonden we om acht uur voor zo'n discotheek in zo'n autootje. in dan hoopten we maar dat die discotheek in de fik zou vliegen. Want dan hadden we eigenlijk helemaal geen zin meer. En we wisten ook dat die mensen wilden alleen maar die Peggy Lee en de vieze man zien. En de rest kon nu niks schelen. Goed, nee. vele jaren later, ja. namelijk gisteren, stond jij als Wim Sonneveld nou, in de reuze. stad Schouwburg in, uh, in Utrecht. Wat een reuze En vanochtend uh, vier sterren in de Telegraaf en vanavond vier sterren in de NRC. Ja. Dus er zit een heel tevreden man tegenover ja, me, blije man. kan ik me zo voorstellen. Ja. Laten we even naar het nieuws van vandaag gaan: dat is natuurlijk wel uh, die storm. Ja. En uh, ja. uh, uh, jij woont uh, nu in Amsterdam, ja. maar je familie. Schat ik zo in nog steeds, nog steeds daar in het Hoge Noorden. En noorden. was er vandaag nog contact met Noorden? Uh, hoe ja, de storm hoor, ik heb, daar was ja, en hier? Ik heb mama even gebeld vanochtend. En want die was gisteren op de op de première mm -hmm. natuurlijk. En uh, ja. Als je heel eerlijk bent, je doet het voor je ouders. Dan ja, wil je er goedkeuring van hebben. Papa is er niet meer, maar die heeft misschien wel meegekeken boven. Maar uh, hoe, nou, wat ze er nou echt van vond. En ze snapt er eigenlijk helemaal niks van. Ze is tachtig. En het was ook zo overweldigend, al die drukte en zo. Maar ze vond, was heel blij met te zien. En uh, was heel blij dat de hele familie er was. En, uh, maar we hebben het niet meer over de storm gehad. Want toen waaide het nog niet zo heel hard eigenlijk. Dat was vanochtend om een uur of half tien. De voorspellingen waren er natuurlijk wel. En ja, ja. zojuist hoorde ik op het nieuws dat in Zuid-Laren... er een heel verzorgingstehuis Ontruimd is, ontruimd ja. Ontruimd is, ja. omdat er een... Maar goed, dat, dat heb jij allemaal niet van je moeder vernomen, nee, maar ook gewoon... Nee. Mijn moeder zit ook in een verzorgingstehuis, maar gelukkig niet in dat verzorgingstehuis. Goed, uh, luisteraars, kunnen zich melden in het, uh, uh, in het gesprek, kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Uh, misschien heeft u nog een mooi verhaal over Wim Sonderveld. Of was u gisteren of eerder bij een van de try-outs van Wim Sonderveld, de musical, meld het bij ons. Um, radiokunsthof.nl of via Twitter hashtag radiokunsthof. Verder ligt daar de tegel, Tony, met oh ja. de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Jij heet trouwens eigenlijk Tony, hè? Tony, met twee N'en, ja. En waarom is het Tony geworden? Ja, dat heb ik laatst besproken met Sascha de Boer. Die heette eigenlijk, dat schreef je ook S-A-S-J-A -S de Boer. Maar toen ze het vak ging, als journaal, toen heeft ze het verschikt met Sascha. En ik heette Tony en ik kende de enige Tony die ik kende. Nou ja, ik kende ook Tony Eijk natuurlijk wel, maar dat was ook Tony Huurdeman. En ik had vroeger als jonge. Ze aan, volgens mij of niet? Nee, nee, nee. Tony Huurdeman was in Turks Fruit, heeft zo'n rol gespeeld, ja. de moeder van. En um, dus dat was een, een, een, een grote Tony die ik kende. En ik was, had als jongetje een hoge stem. Dus heel vaak als ik vroeger de telefoon opnam, ik zei ik: Tony, neef! Dan zei ze, Ja, mag ik uw man even aan de telefoon? En dan was ik altijd een beetje pist. Zeg maar. hm. Dat was niet de bedoeling. Nee, of, en en ik, ik was natuurlijk, ja, misschien ook een beetje de slager. Wil het meisje ook een stukje worst? Had ik mijn haar misschien net iets te hip, weet ik veel. Anyway, toen, dacht ik, toen ik het vak in ging, dacht ik, ik ga gewoon Tony heten. Je Tony, niet... Weet. en dan gelijk ik, met een lage stem. Breek ik nog door in Japan, Sony, Tony, dat soort wilde dromen had ik. En dat heb ik maar zo gelaten. En Goed, toen... Tony neef is musical musicalster. En Al... toen de, kwam Tony Braxton. Oh ja, ja, toen kregen we die. Ja, bedankt. Ja. Al meer dan twintig jaar hè? ben je nu musical uh, ja. musicalster. Drie jaar daarvan was je, en ieder zal het zich herinneren, Chris in Miss Saigon. Ja. Even luisteren, een stukje. Die jazzy deun Verdrijft gedreun van, van oorlog En maakt liefde Weer gewoon Melodieus En monotoon Ik dans met jou En hou je vast Als vast Vannacht de allerlaatste Waar Amerika leeft, waar het leven nog waarde heeft, daar zul je thuis zijn. Jij bent mijn thuis. Jij zult mijn wereld straks zien. Tony Neef als Chris in Miss Saigon. Ja. Dat heeft bijna drie jaar geduurd. Ja. En, en het ontroert je echt, hè? Hoe ja, al de... die muziek altijd nog, ja, absoluut. Ja, omdat het, het is echt een musical is die ook. Uh, gewoon nog altijd zo'n zo kern van waarheid heeft. Mm -hmm. Hoeveel drap er uit oorlog kan komen. Mm -hmm. Dat gaat natuurlijk wel, he, over de oorlog, over dat Amerika weggaat uit Vietnam. En ja, en dat, die, die scheiding van ons dus. He, en, en, ja, en in die tijd had je Kosovo toen wij uh, um, dat speelden. Elke avond zat, ik te, Janka, zat ik te Janka. Zat ik als ik thuis kwam. Want ik moest het journaal zien, dan zag je weer die ellende van die oorlog. Hm. En die, maar die was natuurlijk een stuk dichterbij gekomen. En ik dacht ik, hoe kan dat toch dat het iedere keer nog doorgaat? En, en ja. Nou ja, dat weet je wel. En, en, en je hoort wel. die eerste klanken en, en ik zie de ontroering. En ja. daarna wil je het gelijk wegmaken door. Uh... Uh, dit soort bewegingen <laughs> te maken. Een... Hou maar op, ik heb ja, genoeg ja. gehoord. Ja. Ja, omdat het echt te veel is? Nee, dat is of niet omdat het te veel is. Het? Of, is het. Ik de, denk de, van, nou de, van, ja. Ja, ik bedoel, ja, het is een geweldige periode in mijn leven geweest. Hm. Echt prachtig, een schitterende kans. En Ik dacht dat ik de uh, studie zou worden van Arno Kolobrander of dat Danny de Munk het zou gaan doen. En ik werd het. Maar ja, ik, uh, ik zit nu in de Zonneveldmoed. Precies, ja. want daar hebben we nu mee te maken. Je bent nu in de eerste plaats, naast dat je ook nog stemacteur bent, heel veel films hebt ingesproken. Ja. En uh, ook tekstschrijver bent ja. trouwens. Ben je nu. Al sinds een aantal weken, maanden kunnen we wel zeggen, als je de repetities erbij neemt. In de eerste plaats Wim Zonneveld, dankzij Albert Verlin. Het is ja, een Albert Verlin ja. productie. En zoals Henk van Gelden van de NRC tegen ons zei, hij heeft eigenlijk niks van Zonneveld, maar wel de goede instelling. Ja, geweldig toch? Ja, ja dat, vind, dat vind ik het mooiste compliment wat je kan krijgen. Want ik zou niet zo graag een soundmixer willen zijn. Ik heb er wel vroeger aan meegedaan. Mm -hmm. Maar <laughs> dat ik nu EC voordat ik hem perfect zou kunnen imiteren. Nee, dat, is, dat is niet genoeg. Je moet ook gewoon jezelf je eigen ding erin gooien. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb op een gegeven moment voor mezelf een besluit genomen. Zo, dit is het. En meer ook maar niet dan gewoon. Hoe verbaasd was je eigenlijk toen die, die eerste vraag kwam? Dat ik, of ik die rol wilde ja. spelen? Um, ja, ik, ik heb dit verhaal vaker verteld. Hij heeft me gevraagd voor Annie. En ik heb ja gezegd tegen Annie. Want ik dacht zelfs, Albert zelf. Albert Ja, Albert je? Verlinde. Mm -hmm. Ik dacht, moet Annie alweer... Maar goed, euh, toen dacht ik, dat is eigenlijk ook wel goed misschien, want mijn voorgangers waren Wil van Zelst en Edwin Rutte dacht, nu kom ik dan misschien eindelijk eens een keer in de oude lullen rollen. Want ik was heel lang in de periode, de jongeren in between. Ik kon niet meer Chris spelen, maar ook niet de vader van Chris. Want daar leek ik nog weer te jong voor. En dan heb je een probleem in ja. musical land. En gelukkig, ja, leef ik niet van musical land, want ik kwam ook op mijn pad telkens weer het dorp. Hè. De liedjes van Friso Wiegesma. Vroeger of later, wat ik met Jenny en, heb gedaan, onder andere Jenny uh, Hommage aan Robert Long. Mm -hmm. Dus gelukkig kan ik dat ook. En, en daar, was, daar was ik heel blij mee. Want ja, ja, dan had ik jarenlang geen werk gehad. Dus, uh, maar dus dat heb... kwam er eigenlijk tussen in die periode... dat het niet meer de, helemaal ja. duidelijk was of je nu de vader Precies. of de zoon was. Ja, dat musical. Mm -hmm. even, even, Kleinkunst even, kwam omdoen. En ja. jij bleek dat te kunnen. Gelukkig. Maar ik heb dus ja gezegd tegen Annie... ook mede omdat ik hoopte in zo'n programma te kunnen komen... als Toon of Ramses... En dan zat ik niet meteen te denken aan een, aan een Toon Hermans, heb je het dan over? Ja. Ook Albert Verlinde, producties ja, die eigenlijk op een gegeven moment het besluit nam... ik ga uh, Nederland uh, laten zien wat voor mooie cultuur, historisch nou, materiaal we hebben. Met dat met is toch Francis, hartstikke nodig. Lisbeth List natuurlijk ja. ook. Ja, hij heeft Jasperina natuurlijk al heel lang aan het werk mm -hmm. gehouden. Uh, nou, inderdaad, Lisbeth List, dat doet hij heel doet fantastisch, vind ik. En ik vind het ook heel terecht dat hij dit doet. Want wij zijn ontzettend van te vergeten... John Kraikamp gaat dood. Dan is dat heel uit jouw boulevarder even helemaal uh, blank van. Uh, iedereen huilt. En, uh, maar over een week later... Hoor, ja, je hoort vanaf nu niks meer over die man. Terwijl die heeft ook gezongen. Die Terwijl heeft ook... in de landen om ons heen dat heel gewoon is... om, ja, om die helden is, te blijven in. ere te houden, ja. Maar goed, 40 jaar geleden stierf Wim Sonneveld. Ja. Ik bedoel, hoeveel mensen zullen hem nog kennen? Nou, best nog wel veel. Maar dan wel in een oude categorie. Ja. En waar het leuke van, van onze musical is... dat daar inderdaad de mensen die het nog kennen... die worden weer helemaal uh, gevoed met die mooie, prachtige, verhalende liedjes. Maar wat jonge mensen zou kunnen aantrekken... is het verhaal over zijn leven. Hm. Wat, heel, wat, wat heel modern is eigenlijk. Hè? Want hij leefde in de jaren 60, 70 toch ja, met, met twee mannen... Uh, uh, min of meer samen. En... Um, ja Met al, zijn, al die complexe dingen die hij die, die, die had. Ja, voordat we over zijn leven gaan spreken... Ja. eerst nog even, want je noemde het net al... Hè, dat je uh, eigenlijk al in de wereld van de kleinkunst was terechtgekomen. Ja. En toen heb je Margootje gezongen ja, of, dat, in die periode. Daar is alles doorgekomen waar ik, waar ik nu ben. En dat was met het Metropoolorkest. Ja, gala Zullen van we... het Nederlandse lied. Hoe, hoe is dat gegaan? Toen... Ik werd gevraagd, ik deed toen om, maar ik had ook een album uit... En uh, Rob de Nijs zou maar Gootje zingen. Maar die schijnt wel vaker af te zeggen. Want die schijnt ook een stresskip te zijn. En ook. Uh, die ja, ook, ja, dat hoorde ik. Ja, ja. Net als Wim Sonneveld. Uh -huh. En uh, niet ik, maar Wim Sonneveld. En uh, toen werd ik gevraagd, twee, twee weken van tevoren: Wil, wil jij maar Gootje zingen? Ja, ja. Oh, ja. Ja, doe maar. En toen heb ik uh, inderdaad uh, dat gedaan. En heb ik gevraagd of ik een tekst mocht veranderen. Want daar zit het Christine Keeler in Pocketformaat. Ik dacht, wie is Christine Keeler? Dat wist ik niet meer. En, uh, de, maar op dat moment was Monica Lewinsky. Steven Schiele, dus, ja. dat is toch die uh, prachtige jaren 60 vamp. Ja, in Engeland, die zich een beetje omhoog uh, wipte, zeg ja, maar. In de, in de, Met de politici. In de Eerste en Tweede mm -hmm. Kamer, ja. En toen dacht ik: hallo, wij hebben nu Monica Lewinsky. Dat was 1999. En dat heeft wel zijn vlucht afgeworpen, ja. Goed, zullen we even luisteren? We ja. hebben een fragmentje daarvan. Soppen. Toen zag ik ineens een klein autootje stoppen Het was een Peugeotje, zo groot, nee iets groter Het stond naast mijn theekopje, vlak bij de boter En ja hoor, daar ging het portiertje al open Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje Ze stond op een bord en ze vroeg om een vuurtje Ze zei maar Gootje, en ik zei hallo. Ze zei nou daar ben ik dan. En ik zei oh, ik vroeg maar uit wat voor een plaatje ze kwam. Ze zei nou wat dacht je uit Madurodam? Maar goedje, maar ze klom op een broodje. Ze trok aan mijn haar en ze zat op mijn maal. Mijn kleine vriendinnetje, zo'n neusje, zo'n kinnetje. Ze riepen mijn oor. Oh, ik hou zo van jou. Maar Godje, maar in zo'n klein peusotje. Maar goedje, maar uit Madurodam. Ze was heel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee een bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam. En ik zei, dag maar, grootje'. Ik zet haar af bij het afrogebouwtje. En ik zei, nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open, ja hoor. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. Oh, had ik haar toen maar de deur uitgezet? Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze was erg ondeugend en ik riep toen kwaad. Jij, Monika Lewinsky in pocketformaat. Maar, gootje, maar, gootje, in zo'n klein petticootje. Ze zwom in mijn bad. Het was echt niet gewoon. Ze klom in mijn blaadje. Met zo'n klein behaartje. Ze kroop in mijn broekzak. Zacht... Ja, ik hoorde het, hè. Toen had je ze. Een fluisterde toon. Oh, een fluisterde toon. Oh, een fluisterde toon. Ja, Tony, ja, ik moest een beetje naar mezelf... Uh. <laughs> ja. Maar toen had je, je hoorde het hier ook. was jouw eigen idee om Monica ja, Lewinsky ja. ervan te maken? Ik vroeg maken. het aan, aan Dick Bakker, de dirigent. Die zegt, nou, ik denk niet dat Annie Smith zich zal omdraaien in de graf... als je dat zou doen. Hmm. Toen had je yes. er nou, Maar het dit was dus eigenlijk gewerkt. het begin. Maar had Albert Verlinde dit gezien? Nee, nee, Friso Wiegersma had het gezien. Die zat in de zaal, want het thema was Zonneveld. Even voor de mensen die het niet weten: Friso Wie Wiegersma was de geliefde ja. van uh, Wim ja. Zonneveld en ook ja. zijn tekstschrijver. Behoorlijk van de teksten, dorp. ja. ja. <laughs> Telkens weer ook, hè? Ja. En uh, we die, heeft dus, die had dus gezien. En jaren later zijn ze naar Friso gestapt. Mogen we een hommage aan jouw repertoire brengen? Uh, dan willen we de, de titel gebruiken Telkens weer het dorp. En toen schijnt Friso gezegd te hebben... heeft hij ook gezegd, ik heb nog gesproken destijds... Mm -hmm. van ja, dat is goed, maar dan moet je wel die jongen nemen... die gootje heeft uh, gezongen. Die moet je engageren. Dus daar heb ik dat aan te danken. En Albert heeft toen die voorstelling gezien... Telkens weer het dorp. Yeah. Toen stonden we in het theater met Telkens weer het dorp. En toen zagen we op... Dat hij echt tien minuten over ons zat te lullen. Zo van: dit viel ik hard, was ik hier de producent maar van. En het was zo mooi, dit en dat. En toen hoorden we letterlijk de telefoon rood gloeiend staan in het Lamaartheater. Theater. Dus dat was, dat was super, super leuk. Mm, ja. Dus daar heb ik. En ik weet dus ook dat uh, Albert mij uh, nou alleen daarvan gevraagd heeft om Wim Sonneveld te zien. Ja, schrijven. dus toen was je uiteindelijk ja. helemaal niet zo verbaasd dat hij jou daarvoor Nou, ik, ik snapte het wel, hm. ja, ja. ja. Maar ik was natuurlijk wel heel erg blij. Zullen we even luisteren naar uh, de trailer van Wim uh, Sonneveld, Schutten. de Musical. Haal het doek maar op, doe het licht maar aan. Dan zal ik je eens even laten zien wat ik kan. Ach, ik weet wel dat het allemaal illusie is. But there is no business. Like show business. En ik dan. Wat moet ik dan? Een eigen show. Ik alleen <laughs> ik ga al dood als ik eraan denk. Moeder, ik wil bij de revue. Ook al ga je op zijn kop staan met z'n hand. Ik laat de mensen van het lachen, van hun stoelen vallen. Het... Dus je bent nog steeds bang na al die jaren. Het zijn monsters Frizo, pers en publiek. Zodra ze bloed ruiken wat je verscheurt. Zij kon het lonken niet laten. Ja, Tony Neef als uh, Wim Sonneveld. Het is echt een heel mooie productie geworden. Ik, ik was er zaterdagavond, een try-out dus. Ja. En, en niet in de laatste plaats omdat het uh, uh, omdat heel duidelijk is gekozen voor de liedjes in plaats van de conferences. Ja. Maar je ook echt een beeld krijgt van wie die man was en ja. wat voor leven die heeft geleid. En dat is echt heel slim en ingenieus gedaan. Ja, het script vind ik echt. Ik was in de vakantie uh, in Griekenland. Ik wilde ook echt. Uh, uh, ik wilde eigenlijk allemaal boeken gaan lezen en zo over Zonneveld. En dat had ik allemaal meegenomen ook. Uh -huh. We gingen ook naar een plek wat we kenden, waar we kenden. Dat we niet allemaal nog leuke kathedraaltjes en weet ik veel moesten bekijken. Gewoon... Maar toen kreeg mijn moeder een beroerte. En uh -huh. toen dacht ik, ik moet terug naar Nederland. Mijn broer en zus zeiden, nee, blijf daar nou maar. Je kan toch niks doen. Toen dacht ik, hoe kan ik nou het beste gewoon... Dat ik niet elke keer aan mama denk. Toen dacht ik, ik ga gewoon het script alvast leren. Ik ga het gewoon in mijn kop stampen. En toen ben ik dus heel erg erin gaan zitten. En toen dacht ik, wat is dit goed geschreven? Hm. Ik heb de, de, de Pieter van de Waterbeent ook een, een, een smsje gestuurd... van, dan heb je dat briljant in elkaar geflanst. Ongelooflijk ja. goed. Ja, want het zijn dus gewoon de liedteksten van uh, Wim Sonneveld. Ja. Althans, die voor hem geschreven zijn. Ja. En op, op wonderlijke wijze... Passen ze in het verhaal. Ja, ja. passen ze in het verhaal. En ja. is het allemaal heel erg uh, kloppend. Ja. Hoe ingewikkeld is het daar? Want je imiteert hem niet... Uh, hoe, maar waar zit het hem in? Want je bent hem wel. Vanaf het, eigenlijk vanaf het allereerste moment... Ja. zag ik Wim Zonneveld. Nou, hier, dat vind ik, nou, ik denk dat het sowieso helpt de bruik, de bruik erg. Ik heb namelijk zelf ook een half uur in het open bek in de spiegel gekeken. Toen ik voor het eerst die bruik opzette. Dat was in het voorjaar toen de, posters we, de foto voor de posters moet, moesten worden gemaakt. Dat helpt een beetje. Mm -hmm. En natuurlijk heb ik hem wel meegemaakt in mijn leven. en heb ik, is, is er YouTube? En, is er, en heb ik een beetje naar hem geluisterd. En, en, maar niet heel erg diep hoor. Maar, maar ik weet Want hij heeft zo'n heel indringende uh, stem. En zijn zijn ja. nogal vrij scherp. Ja, dan moet je dus ook. Dat, en hij, hij kan filijn praten. Die en, ui? De, uh, gewoon allemaal, dat soort dingetjes. Daar, daar ga je dan een beetje op letten. En dat. Ik, ik probeer mezelf te zijn, maar die, die bepaalde klanken helpen. En bovendien gaan heel veel scènes over zijn privéleven. En dan weten we dus niet of hij daar ook die stem op zette en dat ga ik, doe ik dus ook niet in de show. Nee. Ik doe het als ik optreed. Als ik de opkomst is, doe ik maar op. Doe het, licht, maar anders. En dat, dan moet je, dan moet je eh, proberen te zijn. Ik moest heel even ja. onderbreken, want het is verkeersinformatie. Oei. Huh? De files zijn nog steeds niet opgelost in de buurt van Amsterdam. Op de A1 staat het nog vast van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Diemen-Noord en Muiden, 5 kilometer. De wisselstrook is daar al de hele middag dicht... omdat de matrixborden daar door de storm zijn losgewaaid. Op de A9 van Amstelveen-Alkmaar voor Knobelt-Rottenpolderplein, 3 kilometer... De andere kant op richting Diemen tussen het AMC en Knop en Diemen ook 5 kilometer. De ring van Amsterdam staat ook nog in beide richtingen vast, de A10. Op de ring zuid tussen Watergraafsmeer en de Rij 5 kilometer. De andere kant op tussen Oud-Zuid en Amstel Business Park 4 kilometer. Dan nog een afgesloten weg door de storm. Het gaat om de N31 Drachten richting Leeuwarden. Die weg is dicht tussen Nijenga en Garijp. En waarschijnlijk duurt dat tot een uur of elf vanavond. NTR. Speciaal voor iedereen. En Tony Neef is vandaag onze gast. Hij is uh, musicalster al meer dan twintig jaar. En op dit moment is hij te zien als Wim Sonneveld. In de musical Wim Sonneveld. Um, het is wel mooi wat je zegt over uh, de twijfel... of die privé net zo sprak als uh, op de bühne. Want uh, hij is natuurlijk... Uit Utrecht, ja. afkomstig, ja. kruideniersfamilie. familie heeft waarschijnlijk gewoon plat Utrechts gepraat als het, kind. Ja, en dat geaffecteerde klinkt niet heel natuurlijk, nee. hè? vind jij dat nee. ook? Nee, ik denk dus dat hij dat ook alleen deed op toneel. Of als hij met uh, Connie, denk ik, spelletjes speelde. Mevrouw Stuart, weet je. Dat toont dan. De biografie vermeldt dat niet? Uh, niet, ik heb, nou, ik heb uiteindelijk dus maar twee boeken gelezen. <laughs> en uh, nee, dat, dat heb ik niet gelezen hoe hij dat deed. Maar... Wat net in de trailer ook voorbij kwam, hij behoorde natuurlijk tot, uh, tot de grote drieën: Toon ja. Hermans, Wim Kan en Wim Sonneveld. Ja. Uh, maar hij zegt op een gegeven moment in de voorstelling ook: uh, Toon houdt van het publiek, die staat daar, vleed die in het heerlijk. Vraag ja. maar op, ja. ja. En hij uh, had grote moeite met het podium, maar ook met het publiek. Hij wilde ze niet zien. Hij zegt Dat zeg ik ook in de show: Ik wil veel licht op mijn smoel, niets in de zaal. Ik wil ze niet zien zodra ik ook maar één iemand op zijn horloge zie kijken of zie gapen, dan ben ik weg. En dat had hij ook. Ja, hij vond het publiek, pers en publiek vond hij monsters eigenlijk. Ja, dat en hij stond opzet. in de kooi met dat, met dat monster elke hmm. avond. Ja. ja, rare man hè. Wat voor herinneringen heb jij eigenlijk aan hem? Want zoals gezegd, je bent van 61. Ja. Dus je was in, ja, m, je, hij, toen hij stierf zat je net op de middelbare school ja. waarschijnlijk. ja. ja. Niet, ja. uh, nou, ik weet nog zeker. Ik, ik, ik werkte in een tankstation op, een, op zondag. En het was de dag dat hij dood... Dat, of dat hij net dood was, of de mm -hmm. dag dat hij dood was. Ik weet niet of hij op een zaterdag is gestorven in ieder geval. Iedereen die afrekende zei tegen mij... erg, hè? Want de radio stond aan. En er was het ook de hele dag maar liedjes van Zonneveld, Zonneveld, Zonneveld, Zonneveld. En dat, dat, dat weet ik nog. Maar mijn herinneringen aan, aan Wim Zonneveld is toch echt die stem... Die, die, die fluwele stem. Wij kennen natuurlijk Frank Sinatra, die kenden we al. En dat is een crooner. Maar ik, in Nederland hadden we dat toch niet, dacht ik. En tot ik hem hoorde, dacht ik... Hé, hey, dat is er eentje. Dat is, dat is prachtig, zo mooi als die zingt zo. Dat fluweel. En gingen die prachtig. liedjes van hem zingen toen al? Nee. Op nee, de fiets? Niet echt. Nee, nou, het Dorp. Dat was wel zo'n liedje wat standaard. Uh, nou, eigenlijk was dat meer na zijn dood. Hè? Dat die liedjes mm -hmm. een beetje boven kwamen uh, drijven... Um, met als hoogtepunt ja, op, natuurlijk het dorp. Ja, en op de step ken ik natuurlijk. Dat was al, liedjes van, van ja, zuster, nee, zuster natuurlijk. In een rijtuigje, dat kenden we die allemaal. Die zitten er allemaal niet in trouwens. Die, nee, die zitten er nee, niet nee. in. Nee. Heb je dat een favoriet? Dat had nou niet moeten zeggen. <laughs> heb je een favoriet? Je zei net al toen we naar Margootje luisterden... dat het een van je favorieten is uit, ja. de, uit de voorstelling. Uit de voorstelling. Dat is zo mooi gestaged door uh, Daan Wijnands. Ik heb dat natuurlijk eerder, dus al eerder gezongen. En later ook vaak mogen zingen met andere orkesten en zo... Maar hoe hij dit nu gestaged heeft met, ja, dat moet ik misschien even uitleggen. In, in de show komt de, de mysterieuze lifter komt erin voor. Ja, want hij kreeg dus een hartaanval. Ja. Uh, en er was een lifter bij hem. Een mysterieuze ja. lifter. Ja. Want Klopt dat? Is die persoon nooit uh, De, die achterhaald? Is, nee, dat is echt nooit. Dus we kunnen er misschien van uitgaan. Dat kan natuurlijk ook een jongen geweest zijn die die heeft opgepikt. Precies, dat, dat zal kunnen. het ongetwijfeld zo ja, zijn. Als we even heel slecht denken. Nou ja, er is niks slechts Waarom aan. Slecht? Nee, maar goed. Dat, dat zou kunnen. Mm -hmm. Maar uh, in de show is die lifter dus ook. Alleen dat is een vrouw. Mm -hmm. Maar je kunt er ook een andere etiket op plakken. Dat zou ook een engeltje kunnen zijn. Of het zou ook de dood kunnen. Ik bedoel, whatever. Mm -hmm. En die, die doet dan met, met haar vingertjes... Is, is zij maar een gootje op mijn armen. En dat is echt prachtig gedaan. Dat is echt, daar geniet ik van. Maar het mooiste liedje vind ik toch het dorp. Over, over, ik bedoel, ik, ik, ik heb het letterlijk gezien. Ik denk iedereen die rond de 40, 50 is, die heeft het gezien. Mm -hmm. Dat hun eigen plek niet meer is wat het was. En het gaat natuurlijk niet alleen over het dorp. Het gaat ook gewoon over vergankelijkheid. En dat vind ik zo mooi aan het liedje. Dat vind ik echt, ja. Text Friso Wiegersma. Ja. En dan komen de tranen. En dan is de helft van het publiek... Uh... Dat, dat durf ik nu wel te zeggen, ja. Want dat durf ik in, in, in andere interviewtjes in het begin nog niet te zeggen... Maar nu we hebben we try-outs gedaan. En het is elke avond weer raak. En dat geeft mij een beetje weer dat Miss Saigon gevoel. Want daar zaten ook altijd de mensen te huilen in de zaal. En dat vind ik toch helemaal prachtig hoor. Want je hebt ze ook net horen zingen. En dan ineens zitten ze... Alleen moet ik mijn oren uh, sluiten. Want, ja, zodra want hoe... ik, als ja. ik dat hoor, dan, ga ik ook, uh, dan ben ik ook zo weg. Dus dat moet ik niet, do niet doen. Ik heb me erg gepantserd de afgelopen dagen. We spraken uh, Albert Verlinde ook nog even. En die vertelde ons dat je... Uh, in, in tien dagen van try-out naar première... dat het ongelooflijk is wat, wat, wat je hebt gedaan, wat er met hem is gebeurd. Hij heeft Wim in zijn lijf laten zakken. Oh, geweldig. Wat leuk. Eigenlijk eigenlijk haat ik dat. Niet dat hij dat heeft gezegd, maar ik wil zo graag... En dat je ook niet van, leuk zeggen. Ik wil vanaf dag één wil mm -hmm. ik al iets zijn, maar ik heb blijkbaar toch publiek nodig... om echt stappen te maken. Dat je het vertrouwen krijgt ook. Ja, ja ik denk het wel. en ik heb dat ik, Bij mij duurt het altijd heel lang. Bij mij moet je het uit me trekken. En dan nou moet ik zeggen dat... Andy had Want wat al... haat je dan precies? Dat nou, dat, dat, je dat, vindt dat het tegelijk moet zijn. Ja, ik Zonder zie, dat zie andere mensen echt experimenteren. Bam. Willem Nijholt in Miss Saigon. Oh, die ging... Nee, can you do it like this? waren Engelse regisseurs mm -hmm. en dan zegt hij... Wacht even, wacht even, zei hij dan tegen de regisseur. Bedoel je. En dan ging hij maar dat soort dingen doen. Dus hoe durft die man dat toch? Weet je wel gewoon. Dus blijkbaar hou ik dan beetje van deur? Deur. Ik denk dat wel, oh ja? ja. Een soort schaamteloos zijn. En. Um... Dat heb, dat heb ik pas inderdaad in de laatste twee weken gedurfd. Dat maar ik je van... bent pas begin 50, hè? dat kan ja. allemaal nog komen. <laughs> Dank je, je gaat wel. ook live iets doen, hè? <laughs> bij ja. ons nu. Ja, heel gek. Ik had pas niet voorbereid. <laughs> nee, dus. <laughs> je wist het niet, maar je gaat het toch doen. Ja. Uh, Josephine? Ja, maar dan wel de Tony nee versie Ja, dat, is ook weer, uh, dat zit ook weer in je in. Wil je er nog in. iets over zeggen? Uh, ik heb dat ooit gezongen bij uh, Telkens Weer het Dorp. Uh -huh. Uh, en ja, dat is overigens ook een heerlijk nummer. in de show is het een duetje met uh, Connie Stuart. en met uh, Mariska van Kalk. En ik heb destijds mocht ik ook van Frieso mocht ik daar een, een, iets bij verzinnen. Maar dat, het gaat je na het liedje uitleggen okay. wat, wat het was. We Want gaan ik we heb heel scherp inmiddels luisteren. Inmiddels moest het veranderen. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Josephine live gezongen door Tony Neef hier in de studio van Kunststof. Dochter van de hoek Die mocht zich laten zien Zij was de seksbom Van de buurt en heette Josephine Ik was nog jong in vuur en vlam En schreef haar een sonnet ha, Maar zo poëtisch Was zij niet, zij nam de benen Met Een heer in de textiel In zijn Automobiel Oh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 Textiel? Die was ook niet je dat. Zij wist diep in haar hart dat zij meer mogelijkheden had. Ze kocht een kaartje naar Parijs en een blote japon. En had al gauw tien rijke lui waar zij uit kiezen kon. Ze koos een miljonair van 85 jaar. Ho, jo. Josephine, Josephine, Josephine Dat was niet stom gezien Jij was al gauw in de rouw, Josephine Met een miljoen op tien Mijn moeder vond jou een lellebel Maar koppie, koppie, Josephine Dat had jij wel Liet jij je bijtijd en wel eens even zien Gingen alle heren voor de bijl Nou, kun je nagaan Oh, Josephine, Josephine Ik zag laatst een enorm jacht, het was in saint -Tropez. Net reed er een chauffeur voor in een meterslange slee. Ik zag dat de bemanning in de houding sprong en daar kwam Jozefine naar buiten met een knul met zulk lang haar. Ik zei, hey Jozefine, ken jij mij nog misschien? En toen zei jij, Jozefine, Jozefine, Chen, ik heb jou meer gezien. Ah oui, c'est Tony, Tony, Tony, neef. Ah, waar is de tijd gebleven? Oh. Jouw moeder vond mij een lillebel. En entre nous, mon petit manchou, dat ben ik wel. Maar liever een lellebel in Saint-Tropez. Dan een trail in Zandvoort aan de zee. Een beetje kopie, kopie, kopie kan geen klaar. Maar anders liep ik nou nog in de kalme straat. Hey, Doe ze de groeten van Jose Ah oui, Tony, jij je zie als je terug bent van je reis. Vooral de groeten aan hoe heet ze? Sylvie Meis. Ze krijgt een Tine van Jozefie. Tony Neef met zijn versie van Jozefie. Ik vind ja. het toch wel ontzettend knap ook hoe je daar gaat staan. En het doet en het bent ook. Hè? Oh, je nou, verdwijnt nou. in een ander <laughs> iemand. Oh, maar het is een heerlijk liedje. Ik moet er even bij vertellen. Destijds zong ik het met een andere dame, maar dat kan nu niet meer. Des, destijds zong ik Awi, Tony, via. je ziet nog even dit... vooral de groeten aan die, hoe heet, aan die Mabel Wisse-Smith. Maar dat kan niet nee. meer, want toen was zij inderdaad... stond ze bekend als hoe? Was ze nou fout of was ze nou niet fout? Weet je wel? Dus dat, maar dat kan je echt niet meer doen nu natuurlijk. Maar, um, nu heb je er maar Sylvie Meisje. Sylvie Meisje, meis, Ja, ja want een stuk is toch veiliger. Behoorlijk. Ik hm. zou niet graag haar zoontje willen zijn. Hm. Hey, hoe, hoe gaat dat dan als je daar gaat staan en, en het helemaal bent, verdwijnt in zo'n liedje? Nou, ja, ik, dat voel ik niet zo, ik hm. verdwijn niet. Maar het, het liedje dat, is, dat heb ik toen destijds heel vaak gezongen. En, uh, dat is makkelijk ik weer vind het, terug, te ik vind ik. Het heerlijk, ja. Ik heb dan wel, ik heb nu, dat heeft niemand gezien, maar de tekst in mijn handen gehouden. Omdat ik er niet van uitging dat ik hier niet zeg hoefde dat te dan zingen. Dan ook niet. <laughs> nou, nou, is het 1-1. <laughs> Um, we spraken ook Henk van der Meiden nog trouwens. Oh, leuk. Die was er natuurlijk gisteren ook. Want ja. die komt ook nog even in de voorstelling. Ja, Ik voor. heb een telefoongesprek met hem. Ja. Um, ja, vertel even, want hoe is dat dan gaan? Eigenlijk op zijn sterfbed. De avond daarvoor Henk van der Meijden en Wim hebben elkaar gesproken. En dan over wat, ja, hoe het met hem ging en, uh, nou, en wat hij nog plannen had en wat, nou, alles. En een groot interview dus. Geen foto in het ziekenhuis. Nee, neem er maar eentje uit. De archie, ja, uit ja, nee, ijdel. En um, ja de dag daarna was hij dood. En toen stond dus dat interview in de krant. Hm. Ja, dat was ja, een, een rare samen... Een ja. loop van omstandigheden. Ja, precies. Goed, Henk ja. van der Meijden, deze rol is voor Tony Neef een kroon op zijn mooie hoofdje. Oh, Goeie tekst. En hij lijkt ook zo op Zonneveld. Ik vind het een grootse eerbetoon. Hij komt heel dicht in de buurt van Wim. En het is een rol voor hem. Ik vind het alleen jammer dat hij, in het, dorp niet, uh, dat hij het dorp niet alleen zong. Dat er zo'n meisje <laughs> moest meezingen. Dat heeft hij helemaal niet nodig. En dat is toch het hoogtepunt van de avond. Al dus Henk van der Meijen. Ja, ja, maar ik vind het juist zo mooi. Omdat ik het namelijk. Wim had een hele grote wens, hè eigenlijk. Hij had heel graag een zoon gehad. Ja, dat was net ook een rare verspreking van mij. Hoorde je hem? Nee. Helemaal in het begin. Dat ik, nee. het, ik, ik had het over je broer, maar begon over je zoon. Oh ja, ik... precies. Ja, nee, ja. Dat, ja, ja. Dat, nu herinner ik me dat weer. Maar dat, dat, dat, hem wordt gevraagd, wat had je nog eigenlijk graag willen hebben? Mm -hmm. En hij blijkt dus heel graag een zoon gaat willen hebben... om alles aan door te geven. En dat, is, dat zeg ik ook vlak voordat ik het dorp ga zingen. En dan neemt de, de lifter, vraagteken dood, neemt mij mee... Naar een microfoon en dan ga ik zingen. En dan komt het refrein. En dan is het juist zo mooi dat we samen zitten. Ik had het bezwaar ik... ook niet hoor, denk nee. van de mijne. Maar, ik, ik, maar een kroon ik, ja. op jouw uh, carrière. Uh, de, de, de, de, de mooiste, grootste rol die je zou kunnen wensen. Een ommekeer. Is dat ook hoe jij dit ervaart? Of is dit... Nee, ik denk het toch wel, ja. Want ik, ik, ik, ik heb mezelf. Ik denk, joh, doe even normaal. Maar ja, ik ben er toch sinds ik weet dat ik dit ga doen ben je en vooral vanaf de vakantie heel erg mee bezig. Van, hoe ga ik dit nou flikken? Mm -hmm. Want het is, het is zo iemand die zo bekend is geweest... die bij zoveel mensen nog echt zo in het, op de harde schijf zit. Hoe ga ik dit fixen? En uh, ik ben nu ook zo blij dat ook... Want ja, je kunt je zeggen, een recensent is iemand... die dat is een persoonlijke mening, bla, bla bla bla. Nee, ik zeg, dat zijn... Kenners Die weten wat ze het over hebben. Ik kan er ook van leren. Henk mm -hmm. van Gelder heeft ooit een keer over mij geschreven... bij Titanic van Tony Neef speelt de La Toen heb ik eerst het woord even moeten opzoeken, dat wel. Maar ik eh, huilen. Kom met je studie andere <laughs> Ja, maar daar komt La niet niet voor. Maar in ieder geval, toen dacht ik... Van, verdomme, hij heeft nog gelijk ook. En toen ben ik het ook anders gaan spelen. Dus daar kun je ook van leren. Ik werd daar niet boos om. Ik denk, wat bedoelt die man? Ik heb die mensen ook wel hoog zitten... Want die zit er en dus Henk van Gelder is daarbij ook nog eens de biograaf. Ook nog eens een keer, ja. Zondeveld. Dus als, je dan, als het dan nu allemaal oké okay is... Ben je extra dan tevreden? Dan ben ik getevreden. tevreden. En dan denk ik ook van ja, dit is inderdaad wel voor mij de grootste kluif... maar ook de meest smakelijke kluif die ik voorgeschoteld heb gekregen. Hoe Absoluut. kijk jij eigenlijk naar die man uh, zijn leven? Want de, uh, zoals gezegd, uh, die homoseksualiteit speelde nogal een rol... Ja. Uh, er mocht niet openlijk over gesproken nee. worden. Aan de andere kant... Aan de andere kant had hij twee mannen. Woont hij wel ergens in de straat. En zien daar de mensen dus ook gewoon twee mannen naar binnen gaan. Of drie mannen naar binnen gaan. En, nou, en ik weet ook wel, hij heeft ook wel meerdere, meerdere gehad. Hè? Hij had een wild leven. Hij, had, hij, hij deed zichzelf niet tekort, denk ik. Dus ja ik denk dat het zo'n periode was... Daar werd, daar werd dan niet over gepraat. Uh -huh. Dat is ook... Uh -huh. Ja, ik bedoel, nu is alles bespreekbaar en, en moet ook alles besproken worden. Ja, kijk maar naar Facebook, wat mensen er allemaal niet op kwakken, zeg maar. He, iedereen heeft een mening over het Koningslied of over de, de Zwarte Pieten. Ik denk dat, dat, dat we daarin wel veranderd zijn. En dat, dat over sommige dingen denk je van, nou, daar wordt niet over gepraat. Wat ik wel mooi vind is dat er ook uh, min of meer wordt gesuggereerd... dat hij... Uh, nou, nee, dat wordt niet eens gesuggereerd. Hij zegt dat volgens mij ook hardop. Dat hij het eigenlijk heel verdrietig vindt dat hij homoseksueel is. Dat hij ja. het liefst gewoon met Conny Stewart was getrouwd. Ja, ja dat was misschien wat het geweest voor hem. Hmm. Ja. Ik weet niet... ja, ik, weet, kan, ik heb daar niks op te zeggen. Ik weet dat dat zo was. En ik kan het me eigenlijk ook wel voorstellen. Ik bedoel, in de, in de periode dat ik... Erachter kwam dat ik anders was op die manier. Had ik Hoe oud ook... was jij toen je erachter kwam dat ja, je anders was? Nou, rond de, rond de 19, 18, 19. Zo'n laapbloeier. ben ik in alles ook met mijn carrière trouwens. Maar, <laughs> um, toen je maar het huis bloei... uitging? Ik bloei wel lekker hoor. Maar, uh, <laughs> toen dacht ik ook van ja, als er nou een pilletje was dat ik het, dat ik het niet hoefde te zijn, had ik hem genomen. Achteraf, nu ben ik heel blij dat ik homo ben. Omdat ik toch over een heleboel dingen toch twee keer heb moeten nadenken. En daardoor denk ik toch wel ietsje intelligenter ben geworden. Want als de, anders was ik ook een hele domme man gebleven. Dan moet hoor. je uitleggen. Hoezo? Nou, dan, dan hoef je nergens meer over. Oké, okay, dan hoe komt er een vriendin. Nou, die wordt zwanger en dan ga je aan het werk. Zoiets, denk ik dan. En nu dacht ik, nee, ik ben wel zo opgevoed, Maar toch, het, het leven kan ook anders in elkaar zitten. Dus je gaat ook nog twee keer uh, een, een puberteit door. En dan ga je ook dingen on, uh, ontdekken. Mm -hmm. En dan... Ja, ik denk dat, dat, dat mijn leven dat wel heeft, heeft verrijkt. En godzijdank woon ik in Nederland en niet in Iran, ook nog eens een keer. Je zei nu wel heel makkelijk van, er is heel erg veel veranderd. Is natuurlijk ook wel zo. Ja. Inderdaad, alles via die sociale media wordt, wordt er veel openbaar gemaakt. Tegelijkertijd, zeg jij, ik bedoel, wat is het leeftijdsverschil... tussen jou en Wim Sonneveld, dat als dat pilletje er was geweest... dat jij dat ook nog zo hebt bedacht op je negentien? Ja. ja, eigenlijk wel, ja. Ik weet niet, nou ja, wat is het leeftijdsverschil tussen mij en Wim... Er is een groot leeftijdsverschil. Ja, enorm, ja. ja. En je kunt je afvragen hoeveel jonge homoseksuelen... op dit moment nog zo'n pilletje zouden nemen. Oh, die nemen, zijn er absoluut, absoluut. Ga naar Staphorst. Nou, dan kies, je meteen, kies ik dan weer meteen de ergste plaats uit misschien. Maar, uh, waar zelfs vrouwen niet in de gemeente, gemeenteraad mogen komen. Maar, uh, nou ja... denk ik, Misschien hier zelfs in Broek en Waterland, mm -hmm. weet ik veel. Mm -hmm. Of hier in Amsterdam... Dan zeggen ze wel dat het zo'n vrije stad is. Maar dat was in de jaren tachtig toch anders dan... Als ik nu in Tel Aviv rondloop... Waar je nog alles komt, hè? want ja. jouw man eh, komt uit Tel Aviv. Ja, die komt uit STL en vlakbij Tel Aviv. Comfort. Daar kun je makkelijk hand in hand lopen. hoor. Dus niemand die je in elkaar kamer hebt. Maar hier in Amsterdam kan het al niet meer bijna. Ja, voel je dat zo? Ja, dat is, maar dat is ook zo. Dat doe je niet meer? Nee, nou dan lopen wij niet, niet hand in hand. Maar dat doe je als, sowieso niet. Als je het zou willen. Mm -hmm. dat, daar in televisie zie je heel veel mannen hand in hand lopen. Net als in Manhattan in New York. En hier is dat anders. Dat was in de jaren 80, heb ik het ook heel veel gezien. Alleen nu is dat anders. Is er, als je kijkt naar uh, het, het fenomeen waar we het net even over hadden... Hè? de bühne en het publiek, hoe hij daar eigenlijk bang voor was, oh, Wim Sonneveld... Ja. ook in dat opzicht is er natuurlijk ook heel veel veranderd. Dat was alleen maar omdat we nu acht Nederlandse televisienetten hebben. Dus als je nu een bekende Nederlander bent... is dat van een andere orde dan in die tijd een bekende Nederlander. Ja, zijn. wie heeft vorig jaar Holland's Court gewonnen? Geen idee. The Voice? Geen idee. <laughs> ja, en dat heeft toch zulke torenhoge kijkcijfers, hè? Ja, ja. Nee, ja, dat is inderdaad anders. Ja. Daarom ken ik ook Wim Sonneveld. En daarom neem ik het ook jonge mensen niet kwalijk... dat ze hem niet kennen. Mm -hmm. Ik bedoel, ja, je, wordt nu over, je hebt nu 88 kanalen op je televisie zitten. Ja. wonder als, je, als er nog wat blijft hangen eigenlijk. Wat voor verhouding heb jij met het publiek eigenlijk? Herken je die angst van uh, Sonneveld? Of, ik... heb jij, of vind je het alleen maar lekker en leuk... omdat je het als klein ventje al wilde? Nou, wel als ik, als ik uh, uh, iets in de klauwen heb... Dan vind ik het heerlijk. Dan doe dan ik gewoon, dan doen we maar dubbele shows. Maakt me niet uit. Ik, ik zie mijn beroep wordt nog steeds als een schoolreisje. Ik ben niet als een schoolreisje? Ja, ik ben niet iemand die zei van, oh, nou moet ik weer die bus in. En, en, en. Ik denk, wat heb ik toch een heerlijk beroep. Ik word wakker. Ik kan even gaan sporten. Ik kan ook even niks gaan doen. Kan ik ook. Twitteren. Dat ik. Ik doe ik trouwens niet. Maar uh, iets doen en dan ga ik het busje weer in. En dan, en dan kan ik weer, weer het mooiste doen wat, wat, ik, wat ik graag wil. Alleen, die, de weg daarvoor is, is, is, is een vechtpartij natuurlijk. Hoe krijg je het in je klauwen? Hoe, mm -hmm. hoe maak je het goed? En er is wel een periode geweest, in een periode dat mijn vader overleed... en ik heel erg uh, druk was. 1999 was ja. bij, bij Chicago. En ik moest heel veel inspreken. en Toen nou, was ik bijna overwerkt. En als je dan een klusje kreeg waar je iets anders moest doen... of zelfs Miss Saigon moest zingen... dat ik echt... Ik ben echt in paniek geweest. En ik denk, ja? ik ken de tekst niet, ik ken de tekst niet. Wat moet ik doen? Kan iemand me helpen? En echt klam van het toneel af. Dus ik heb dat wel eens meegemaakt. Mm -hmm. ja, dat je denkt, wat is dit nou? Wat, wat heb ik? Maar dan... ja, Ik denk achteraf zat ik gewoon tegen een burn-out aan. En is dit, godzijdank, niet, heeft het niet doorgezet. Maar uh, ja... Ik heb het wel meegemaakt. Maar waarom? Geen idee. Mm. En dat had... Wim ook niet, die, die zegt ook letterlijk in een musical... waarom? Ik ben, ben iedere keer dood gegaan. Veertig jaar lang dood gegaan voordat ik op moest. Waarom in ja. godsnaam, zegt hij. En weet ja. jij waarom je het doet? Uh, nou, Ik doe het niet om te krijgen. Ik doe het omdat ik dat blijkbaar... omdat ik al op mijn achtste tegen mijn moeder had gezegd... ik kom later op de liefie." <laughs> dat in heb... Ik, dat, ik denk dat het niet anders is dan dat. Maar wat toch dat. blijft hangen is wat je net vertelde... Uh, over dat schaamtevolle... Dat de, in vergelijking met Willem Nijholt... Weet je wel, die alles ja. los kan gooien... Lijkt het toch ook nog een beetje die jongen uit het noorden... Die, die doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat die er toch nog in zit. Misschien zit dat, een, is dat een rem erop. Maar ik heb, ik heb nu ook wel weer heel veel geleerd. Want ja, ik heb toch zelf ook keuzes gemaakt. En onder supervisie van uh, Annie Habema die heeft me de vrijheid gegeven. En, uh, en ik heb goede keuzes gemaakt, want hij was heel blij... Ja, toen ik uh, veranderde in het repetitieproces. De volgende keer denk ik, ga ik dat wat eerder doen? Hm. Ik denk dat dat mijn leerproces is, dat, dat dat iets is. En daar doe ik het ook voor. Ik doe dit ook om te leren, want ik leer zo veel van uh, als je met mensen omgaat, als, als Jenny Arjan... of destijds met Willem Nijholt. Daar leer je van, daar vreet ik van en daar pik ik van. En daar schaam ik me ook niet voor. Kan je nou wel overzien wat je hebt geleerd van deze productie? Uh, ja, dat, dat, om zelf, zelf uh, keuzes te maken. Ja. Wat is een belangrijke keuze dan die je uh, hebt gemaakt? Dit te... is het en meer wordt het niet. Zoiets. En dit moet genoeg zijn. En het is ook voor de eerste keer dat... Uh, ik zeg dan wel, ze moeten het uit me trekken. Maar Eddie heeft ook al een paar keer gezegd... Doe minder. Nou, dat heeft een regisseur ook nooit tegen mij gezegd. Dus ik heb al wat geleerd, deze, <lacht> dit repetitieproces. Ja. ja. Het is te zien. Het is echt een prachtige voorstelling geworden. Ik hoop dat er heel veel mensen gaan kijken. Ik ook. En het is trouwens ook een feest om om je heen te kijken. Ja. Om te zien hoe mensen echt glunderen van genoegen om hun Wim Sonneveld weer Ach, te graag, zien en te horen. Ja, ja Dat is echt ja. prachtig. Mooi, ik heb ook, Ja, er was ook een hele leuke reactie op mijn... Leuk, uh, op, me, op mijn website. Er was een, een echtpaar uit Appingedam is gekoom, gekomen. Eerste try in Nieuwegein. En ja. die vonden het verschrikkelijk. Oh? Die vonden het echt een ontzettende afknapper. En waarom? Nou, die hadden dus echt gerekend op sketches en liedjes. En ze werden vergast door de homoseksualiteit verhalen. Daar wilden ze echt niks mee te maken. Oh, dus, dat kan natuurlijk ook nog, ja. ja. Dat mensen dat verhaal helemaal niet willen horen. Precies, ja. Dus dat kan ook, maar ik... Ik ben, ik ben toch bang dat mensen nieuwsgierig genoeg zijn... en willen weten wie hij was. En voor zover hij dat zelf wist, kom je daarachter als je komt kijken. Zeker. Ja. Wat staat er op de tegel, Tony Neef? Ja, het is, ik, heb het, uh, ik heb het ooit zien hangen bij Jan Arendsen. Dat is uh, een kostuumontwerper van Karin Bloemen en zo. Ja, een, ja, een vriend ja. van ons. En ik vind het nog steeds uh, briljant. Uh, dat is, uh, het hoeft niet iets te zijn als het maar wat lijkt. Het hoeft niet iets te zijn... Als het maar wat lijkt. Als het maar wat lijkt. Ja. Hij is heel mooi, Tony Neef. Dank je wel. Graag En uh, zo dadelijk op deze zender... kan in ieder geval luisteren naar twee dingen. Een mooie avond verder. Dank meneer Neef. Dit was aflevering 2719...